De top tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is op 12 juni in Singapore. Trump hoopt dat hij en Kim de wereldvrede een dienst zullen bewijzen. Centraal in de gesprekken staat het kernwapenprogramma van Kim. De voorbereidingen voor de ontmoetingen zijn al weken aan de gang. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is net terug van overleg in Pyongyang. Vorige maand had de Noord-Koreaanse leider ook al een historische ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon. Om in de stemming te komen voor het huwelijk tussen prins Harry en Meghan Markle volgende week zaterdag... heeft het Britse Legoland de Royal Wedding vast nagebootst met Lego-blokjes. bouwers gebruikten bijna 40.000 blokjes om onder meer Windsor Castle te maken. Het Britse Legoland ligt in de buurt van de huwelijkslocatie. De komende weken blijft het Lego-huwelijk nog te zien. In de play-offs voor een plek in de Eredivisie heeft Sparta goede zaken gedaan. De Rotterdammers wonnen met 2-1 bij Dordrecht. Zondag is de return in het stadion van Sparta. Eerder vandaag werden twee wedstrijden gespeeld in de play-offs. Emmen versloeg NEC met 4-0 en Telstar won met 3-2 van de Graafschap. Het weer dan nog, vanavond is het licht bewolkt. Komende nacht is er mist, kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 3 graden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog bij 16 tot 20 graden. Zaterdag nog een enkele bui, verder vrij zonnig en maxima van 24 graden.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 Het is een XL en uh, wat uh, was de reden? Ha, dat vond ik wel leuk hè, om met zelf even in te vullen. De reden is als volgt. Uh, vandaag is het Alternative FM meets ZFM Sport Live. Want uh, zo dadelijk uh, of is al vier minuten bezig de wedstrijd tussen de SV Zandvoort en Spaar Wouden in Hillegom. En dat gaat om de HD Cup die uh, een van de twee ploegen vanavond kan winnen. Nou, uh, de weddenschappen zijn al uh, losgelaten. De, de SV Zandvoort, uh, die is topfavoriet. Het is niet alleen de vraag uh, wie er gaat winnen... maar met hoeveel er gewonnen gaat worden. Dat gaan we straks allemaal horen van Joop van Nes. Maar natuurlijk hebben we natuurlijk ook de eigen muziek uh, van Alternative FM uh, klaarstaan. Hoewel, deze is toch wel redelijk bekend. Want iedereen weet toch wel wie Suda is, denk ik. bent in de wereld eruit door geweest. En daarvoor, ja, waar zijn ze begonnen? Hier bij ZFM Zandwoord in het programma Alteur FM. ZFM. night en Duel. En dat bracht de tijd alweer op Acht minuten over zeven. Het is, is hoog tijd dat we de koning van Hillegom gaan, uh, erbij gaan halen. Want hij is als een koning daar naartoe gegaan. Jo van S. want uh, mijn collega's van voetbal in Haarlem... Martijn Prinsen en Henny Rukert, die hebben hem meegenomen. En zo kan hij dus gewoon het verslag uh, doen uh, vanavond. Tussen de SV Zandvoort en Sparenwaarden, Je lacht al, Joop. Ja, ja, klopt. <laughs> uh, koning van Hillegom of, uh, wil ik niet zijn... Dan laten we het er maar over komen. Ja, laten we dat zijn. <laughs> Goed, We zijn inderdaad hier bij de finale van de Haaland Dagblad Cup. Een wedstrijd die uh, op een neutraal terrein gespeeld wordt. Het, is het, het terrein dat, uh, van het, de ploeg die vorig jaar de Haaland Dagblad Cup gewonnen heeft. En dat is SW Hilligom geweest. Hilligom dat uh, vrij hoog in en vorig jaar dit, uh, vrij simpel gewonnen heeft. Nu is Zandvoort dan voor het eerst in zijn hele bestaan... Uh, in de finale gekomen. En Sparenwoude is daar al eerder geweest. En dat is alweer een paar jaar geleden. Maar Sparenwoude is Sparenwoude niet meer. Sparenwoude, zondag daar hebben we het dan over. Dat uh, is uh, op degen waar... Nou ja, uh, laten we het zo zeggen. Zo goed als gedegradeerd. Ze staan... Uh, ...met nog twee wedstrijden te gaan. Zes punten achter, maar ze kunnen nog eventueel de na halen. Maar zover is het nog lang niet. En Zandvoort is eigenlijk met twee vingers in de neus... ...kampioen geworden van die tweede klasse. En daar gaat Zandvoort met een grote kans. E, e, helaas, helaas, helaas. En Nijzenberg had een hele grote kans om daar de score te openen. Dat ging net niet door, maar Zandvoort blijft in de aanval. Het is Witwater, die gaat de 16 meter het gebied in. Kan er voor zijn link zijn. En het is een schitterend doel. Prachtig doelpunt. Van Butwater, Wie anders. Negende minuut. En weer hebben we een doelpunt in de live uitzending. Prachtige schijnbeweging van Butwater. Hij krijgt hem aangespeeld voor een, een Ja, Hij trekt uh, toch die 16 meter in. Maakt een mooie schijnbeweging. En haalt hem met de links snoeihard uit. En Zandvoort staat nu al. Met, uh, de, nou, ondertussen dan in de tiende minuut. Met 1-0 voor. Ja. En ik denk. ja, Heel eerlijk. Dat dit niet het laatste doelpunt zal zijn van deze wedstrijd. Ik denk dat Zandvoort eigenlijk hier overheen moet kunnen gaan lopen. Maar ja, dat is verlaten zorgen natuurlijk. Ja, ik zou, ik zou bijna willen vragen, uh, heb je je telramen meegenomen en hoeveel telramen heb je meegenomen? Want dat is natuurlijk nou, ik, ook ik, wel... Uh... Ik, heb, ik heb een stuk of vier bij me en uh, dat moet genoeg zijn. Dat lijkt, me, dat lijkt me ook wel. We horen je straks uh, natuurlijk uh, weer verder uh, met het uh, verloop van deze uitzending natuurlijk ook weer muziek hier uh, in Alternative FM, de XL-versie hier. Dus Cas met Everything Works Out. I've been suffering lately but not really I'm just being crazy Only me is keeping me from Achieving things I see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 Stronger Is er dan een link met uh, de sport wat betreft deze artiesten? Daisy Ducro, Ducro, ja, want zij is de dochter van wieleranalist Maarten Ducro. Inderdaad, en wij hebben het er, uh, hier uh, in de studio gehad. Uh, ze gaat uh, meedoen aan de popronde van 2018. Daar is zij niet de enige Amsterdamse voor uh, geweest. Nee, want er is er nog een. Kitchenette, die kennen we ook. Uh, Pon Shoulders uh, hebben we hier ook heel vaak gedraaid. Trouwens is er een nieuwe single uit van Kitchenette. Uh, die heb ik vanmiddag uh, nog even eraf uh, geplukt. Maar omdat het dit uh, zo'n speciale uitzending is uh, waag ik me er toch nog even niet aan om hem nu uh, te draaien. Daarvoor hebben wij ook nog een, uh, een fijn nummer uh, gedraaid. Namelijk uh, het nummer van Kas. Everything Works Out. Hij komt uh, oorspronkelijk uit het noorden van Limburg. Daar uit die uh, Streek komt hij vandaan. En hij zal binnenkort nog in Grounds Rotterdam... zal hij de EP nog uh, gaan presenteren. Wie dat niet nodig heeft... Uh, en zeker ook uit Rotterdam uh, komt... is uh, Michel Ebbe. Het nummer wat hij heeft opgenomen in Onfleur. In uh, Normandië, Daar heeft hij het opgenomen. Tenminste, de clip dan wel te verstaan. Maar de song is er niet minder om. A Song for Fall and Darkness...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 How oh, your dress unveiled my knees. You were.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 De moi dans ton cœur, le temps est presque là, maintenant tout, tout ce temps, tu rester avec moi, mais tu vas m'oublier, s'il te plaît, veux-tu m'oublier. De dame die je net bij Michelle Ebbe hebt uh, kunnen horen... is de dame die je ook zojuist hebt uh, kunnen horen. Elma Pleizier. Uh, zij uh, deed mee aan het uh, liedje van A Song... for Fall and Darkness van Michelle Ebbe. En hier heeft ze de absolute hoofdrol uh, opgeheist in The Great Beyond. Maar dat is dan ook haar eigen band, Halfway Station nummer is alweer vier jaar oud, maar wel een fantastisch nummer... want het uh, gaat over de grote stappen die je in het onbekende kunt nemen. Nou, uh, we gaan over een minuut of drie weer eens eventjes kijken op het veld daar in Hillegom, wat er uh, zich allemaal uh, gaat uh, plaatsvinden met uh, de wedstrijd tussen de SV Zandvoort... en SV Sparenwaarde staat uh, met de laatste melding 1-0. Dus uh, ik weet niet hoeveel uh, dingen er uh, bij zijn gekomen en hoeveel doelpunten... maar dat horen we zo. Nobody else van woord... Girl, my dream, why don't you fit in my reality? Don't judge me for losing my sanity I'll sleep a face, I'll get back to me It's not what it seems You turn around and walk away from me now every USB is like catching me I try to run, but there's no escaping Dit weekend ook weer de finale van de Grote Prijs voor Nederland. Dus niet met uh, autootjes, nee. Dat is gewoon met uh, muzikanten. En uh, Verena Ward is er één van, van de finalisten. Dat nummer wat je net hebt uh, gehoord is Nobody Else. En uh, net toen wij, uh, nou dat is alweer een minuut of twintig geleden... verlieten wij uh, de tussenstand met 1-0... doordat een snoeihard schot van Butwater na tien minuten... S.W. wordt op een voorsprong is gekomen. Uh, Joop, uh, hoeveel is uh, daarbij uh, gekomen? Ja, helemaal niks, ja We niet dat, ja, eigenlijk goed op 2 1 had moeten komen. Maar het schot van buurt dat schamte vanaf de lat van mij betreft. En niet alleen mij betreft, maar ook het publiek achter mij over de lijn. Alleen de uh, assistent schrijfzetter kon dat niet constateren, denk ik. En hij had dus geen doelpunt. Maar het is dus nog steeds 1-0. En Samford heeft het eigenlijk vanaf die tiende minuut een stuk moeilijker gekregen. Want... Sparenbouw, dat zet alles op alles. Ze hebben duidelijk hun huiswerk gedaan. Ik denk dat soms het gescout is, want als je bijvoorbeeld hoort dat als dit water de bal heeft, dat uh, ja, hij, stijf links, hij stijf links, dan weten ze dus dat hij inderdaad stijf links is. En uh, dat, uh, dat is natuurlijk wel een, een, een, echt de goede van dat team. Hij wordt ook stevig aangepakt en, en hij kan daar niet tegen, uh, dat weten we ook ondertussen. En hij uh, moet uh, ontzettend oppassen, want hij werd er net al bij de 35 groep... ...omdat hij zich uh, eigenlijk uh, wat afreageerde op een speler die hem, uh, ja, in mijn ogen, niet goed uh, aanpakte. Maar goed, uh, dat is uh, allemaal in de minder gesnust. Gesnus, er is uh, geen uh, kaart getrokken. Maar soms het heeft hij wat moeilijker. Soms is het wel nu in de aanval, via de linkerkant van het veld. Uh, is daar uh, Even kijken, Patrick Koper uh, speelt de bal naar het midden, naar de... Janne Kreuger. Treugen naar Koper terug. Nog steeds aan die linkerkant. En dan speelt dat de Haan aan. De Haan die uh, echt een hele belangrijke rol speelt. En die al net een paar klein, kleine kansen heeft gehad. Terug naar. Uh, even kijken, Milan Bergbellenkamp. Bergbellenkamp naar uh, Keuge. Weer terug. En is een beetje achterin aan het breien. En probeert een gat te vinden. En dat wordt op voorlopig nog niet gevonden door Zandvoort. En nog steeds niet komt die lange bal. Daar is uh, weer opnieuw Keuge. Dan de bal nu aan de uh, rechterkant van het veld. En probeert hij Bergen berg aan te spelen. Die kan er niet bij komen. Wordt goed afgedekt door de verdediger. En Stanford is de bal weer kwijt. En uh, kan uh, Sparrowoude uh, weer aan de aanval. En daar gaat Bidwater echt in de fout. Dat gaat, hij gaat hier echt in de fout. Hij pakt eigenlijk de man terug. Die hem daarnet ook niet goed uh, attaqueerde. Moet ik eerlijk zeggen. Hij krijgt terecht een gele kaart. Het was een overtreding op... Eigenlijk helemaal geen belangrijk punt. Het is dik, dik in de, op de helft van Sparenbouwde. Maar goed, hij, uh, hij reageert zich af en krijgt terecht in mijn ogen. De gele kaart. Het spel is eventueel voor de bestuurbehandeling van de nummer 5 van Sparaboude. En dan zal ik even moeten kijken wie dat is, maar dan hoor je straks wel van de Jaap. Voorlopig is het nog steeds 1-0. We spelen in de 36e minuut. Goed, dat was Jo van Ness, Maar de wedstrijd gaat nog even voorlopig door. Een van de twee dames die al een beetje de rode draad in de uitzending gaan vormen is Jerusa. En het nummer dat heet Shadowland. Falling up and over through a maze of thorns dames die is uh, rode draad uh, door de uitzending heen gaat. Uh, Fabian het Dammers was dit, daarvoor Jerusa, uh, My Eyes on You. Dat hebben die gasten van SV Sparenwoude denk ik ook een beetje op butwater. Is dat uh, nog onveranderd of is dat nog steeds ja, zo? Nou, niet alleen de, de spelers van uh, Sparenwoude maar ook het publiek. Want uh, ik denk dat uh, 80% van het publiek toch echt wel uit Sparenwoude komt. En elke Fout, foutje, die uh, water maakt, ja, die wordt uh, echt met hoon gelachen, uh, wordt dat ze verwelkomd. En ik denk dat hij zich daar uh, aan gaat irriteren. En dat kan twee dingen betekenen. Of hij uh, irriteert zich er zo aan dat het helemaal niks meer uh, werkt met hem. Of hij uh, irriteert zich er zo aan dat hij echt de sterren van hemel gaat spelen. En dat moet het afwachten, want we spelen nu in de 43 e minuut. En ik denk niet dat er echt veel bij, tijd bijgeteld zal worden in die eerste helft. Want er is uh, weinig over gesproken, dat eigenlijk niks gebeurt. Uh, sport toch een houden. Uh, Sam, ik zo zeggen, Samp moet oppassen voor gespaard houden. Het is een gevaarlijke ploeg blijkbaar. Ze hebben echt, uh, wat ik eerder zei, hun huiswerk goed gedaan. En Sam, uh, daar gaat een overtreding ja, inderdaad op. Uh, ook kijk, meteen snel genomen. En dat is misschien wel iets te snel door uh, uh, Milan Berg-Belekamp. Die werd, over, werd neergelegd en wilde we die bal meteen nemen. Dat was misschien ook wel goed, maar zijn eigen ploegbaat, die lette niet op. En uh, Sandford is nu weer in het balbezit. water ja. gaat daar uh, over het middenveld. En uh, wordt daar gestopt. Jesse uh, Daan. De haan nog steeds aan de bal. De haan, uh, gaat draaien. En uh, de keren. Uh, krijgt, Bidwater krijgt hem terug. Op de linkerkant gaat hij uithalen. En het, oh, uh, ja, ja, ja, ja, ja. het is uh, aan de voorkant Misschien 30 centimeter aan de zijkant. Een uh, metertje of twee, drie naast de paal. Naast de linkerpaal van het doel van de Sparenwoude gaat die bal voorbij. En uh, de doelman van de Sparenwoude die... Uh, kan die bal rustig gaan pakken. Uh, wel rustig. Ja, hij uh, zal toch uh, een beetje meer tempo moeten draaien. Want zijn proef staat nog steeds achter. Met die 1-0. Die al in de tiende minuut gescoord werd. Door uh, een prachtig doelpunt van uh, dezelfde bitwater. Waar we het net al de hele tijd over hebben. Uh, uh, de bal wordt nu in het spel gebracht. Door diezelfde keeper. En het is de Vries die nu in het komt. De Vries. Kan de berg bereiken? Ja inderdaad kan de berg bereiken. Berg blijft breed op de bitwater. komt erin. Legt de breedte. Maar uh, had hij eigenlijk... Misschien een keertje niet moeten doen. Normaal gesproken is hij een beetje zelfzuchtig. En nu doet hij dat niet. En legt hij in breed. En dat had hij eigenlijk niet moeten doen. Maar een prachtige passeerbeweging. Nu gaat hij direct meteen van voorbij. En hij komt ze terug op pauw van de Oort. Van de Oort geeft hij bal voor. Dan kan geen zonder voorbij. Maar toch, uh, naar zijn berg. Berg. Oh, wat is die man toch sterk aan die bal. Er komt Berg. Berg. En, oh, wat een prachtige beweging. Schitterend. Er komt vrij, maar nog net kan de aanvoerder van Spanwoude zijn voeten tegenaan krijgen... voordat die bal uh, over de doellijn van uh, Spaanbouden verdwijnt. Spanwoude in de bal bezit en de keeper die mag die bal in het spel gaan brengen. We spelen de 45e minuut en ik denk dat uh, elk moment de uh, eerste helft erop kan zitten. En dan is Zandvoort uh, eigenlijk eigenlijk... Uh, ja, toch eh, min of meer spek open, staat nog steeds met 1-1 voor. En hier gaat de bal ver over de zijlijn, echt behoorlijk ver. Eh, dat was ook wel nodig, anders was de Haan aan de bal geweest. En dan had je eigenlijk misschien wel de poppen dansen voor Sparenwoude. Nu moet de bal van ver komen. Ik eh, begrijp niet waarom de bal niet eh, vanaf de zijkant, eh, vanaf de dugout, eh, het spel ingebracht wordt. Nu wordt er echt een heel vandaan van het spel, daar moet die bal terugkomen. En uh, daar is hij dan eindelijk en is ingegooid. Uh, Jurje Mans naar Willem uh, Kreuger. Nee, naar Daan Kreug-Kerkman, dus de keeper van Zandvoort. Uh, die gaat naar Kreuger. Kreuger die een uh, mooie rol speelt centraal in het achterveld. En die gesteund wordt door Milan Berk-Beelkamp. Nog steeds uh, Kreuger nu naar Daan. Daan, daar in de zijkant. Gaat hij die, proberen die, die Ja, gaat hij proberen. Het lukt niet, hij wordt teruggedreven door de verdediger naar zijn berg. berg. Berg, oh, weer ongelooflijk, ongelooflijk, Hij We gaat berg. En net via voet van de verdediger van Spaarwoud gaat die bal over de achterlijn voor een corner voor Zandvoort. Een corner voor Zandvoort gezien aan de rechterkant van het veld. En die gaat but water nemen, uiteraard met zijn linkerbeen. En ja, de luchtmacht van Zandvoort. En er hoort zelfs Paul van de Oort bij. Want de, de kleinste man van het veld springt misschien wel het hoogste. Tumpt misschien het beste. En die gaat nu zich eh, posteren op de 5-meter lijn. Gaat die bal komen van water. Het is Pau van de Oort. Oh, vier, bijna vier. Zijn, oh, nog een keer bijna Zandvoort. En dat is uh, de keeper van... Uh, Spaanwoude kon hij net twee keer pareren. Dat was, uh, in de eerste instantie was het uh, Paul van der Oort. Die die bal met een hele slimme bal achterstand Probeerde te scoren. Dat ging het niet. En uh, daarna was het uh, nog een keertje. Jesse die die bal niet uh, achter de doelman kon krijgen. Ondertussen is uh, Spaanwoude op de helft van Zandvoort. En daar, oe, dat scheelde heel weinig. Daar werd, uh, de, uh, werd de bal. Werd, wat gaat er gebeuren? Ik zie daar een... De dus scheidsrechter wijzen. Gaat er iets gebeuren? Nee, het is in ieder geval geen penalty. Want dan had je waarschijnlijk al de Zandvoorters gehoord. Omdat het ook helemaal geen penalty zou moeten zijn. In ieder geval is het uh, Starnwoude dat de bal kan gaan innemen aan de Sanford, uh, linkerkant van het veld. Nee, het is Zandvoort die dat zelfs mag nemen. En dat is dan Jurjeman die dat doet. Daar de Haan. De Die gaat die bal makkelijk aannemen. En daar is het eindsignaal voor de eerste helft. Een scheidsrechter die het niet moeilijk heeft gehad. Heeft zelfs waar een terechte gele kaart moeten geven aan Witwater. Die een, een grove overtreding uh, had voor een tegenstander. En dat had misschien zelfs wel een rode kaart kunnen zijn. Maar gelukkig werd dat uh, alleen maar geel. Verlopend staat van de CS 1-0. En we krijgen nog 45 spannende minuten, ja. She was a painting Made by blind man's head She was a stone That was thrown down Into the lake And he He was quite the same Always known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 See! <laughs> Zie Got back to bed open for the bed then she woke up again and tomorrow it went away. She was way too tired to keep chasing on. its feet. Het is Rainy Days Aren't Over. Van uh, Natalia Magdalena. Bracht de tijd op. Uh, bijna vier minuten voor acht. Um, het is. Uh, rust bij de wedstrijd. SV Zandwoord en de SV Spanenwouden. En misschien zullen ze nog uh, wel wat doen. Uh, om niet alles uit te stellen. Want ja. Alles wat je uitstelt. Uh, dan, uh, dan betekent dat het bijna afstel gaat komen. En de enige die daar een liedje over gemaakt heeft is Thomas Florissen. En aan het eind van het liedje is het dan toch dat je het gedaan hebt. En dan voel je toch een andere man. De speciaal voor alle spelers van de SV Zandvoort. De different man voor Tibi Florissen. Spaces in your little broken heart, remembering what love feels like.